Uur. Patrick Holtenkamp met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven komen vanmiddag de voorlopige laatste kisten aan... met slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Twee militaire toestellen met 38 kisten... worden rond 4 uur op vliegbasis Eindhoven verwacht. Na de minuut stilte worden de kisten in rouwwagens gelegd... en naar de corporaal van oud kazerne in Hilversum gebracht... De politie slaat ook vandaag weer de A2 en de A27 af als de kolonne passeert. Vannacht kwamen 40 marechaussees en een groep forensische onderzoekers aan in Oekraïne. Ze gaan naar de slachtoffers zoeken en onderzoek doen. Op de zwarte lijst van de Europese Unie staan nu ook het hoofd van de Russische geheime dienst en het hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendienst. Brussel straft Rusland hiermee voor de annexatie van de Krim. Gisteren werd bekend dat er 15 mensen en 18 instellingen zijn toegevoegd aan de zwarte lijst, maar het was toen niet bekend wie. Over een uur stoppen Israël en Hamas voor even met hun oorlog. Ze hebben een gevechtspauze van 12 uur. Hulporganisaties kunnen dan medicijnen, voedsel en water naar de Gazastrook brengen. Wel gaat Israël door met het opsporen en uitschakelen van tunnels in de Gazastrook. Van een echt bestand, zoals de Amerikaanse minister Kerry wil, is nog geen sprake. Ebola is nu ook opgedoken in Nigeria. Een besmette man uit Liberia heeft het dodelijke virus meegenomen. Op het vliegveld werd hij meteen in quarantaine gezet en een paar dagen later overleed hij. Ebola heeft nu in vier Afrikaanse landen aan honderden mensen het leven gekost. In Sierra Leone, Liberia, Guinea en nu dus ook in Nigeria.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 I'm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 Si ce soir niet pas envie wil, tout seul. Si niet naar huis wil, als ik vanavond niet naar huis wil, als ik vanavond niet naar huis wil, als ik vanavond niet naar envie wil, als ik vanavond als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 envie wie, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la, la foi. Les amis qui s'en vont, et les autres qui restent, se faire prendre pour un con, par les gens qu'on déteste. Les remplis où manqué, et le temps qui se perd, entre tes genus et tes vieux Et ces flash qui aveugle à la télé chaque jour Et les salons qui veulent la couleur de l'amour Et les gens qui traînent comme je traîne mon envie Ik ben niet een Doucement les rêves qui coulent Sous le regard des parents. J'ai pas envie de rentrer tout seul. ce soir j'ai pas envie chez moi si ce soir j'ai pas envie de fermer ma aïe ce soir et ce soir j'ai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 So hot. sunny day Tentar me distrair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 www.zfmzandvoort.nl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 Won't you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 Love mm -hmm.